Uh, is verliefd Warmer, op, warmer uh, Op jou Warmer Nee, ik, ik weet het niet, echt niet nee, Ik geef het op. Op Daan Op Daan? Daan is een heel aantrekkelijk man voor een vrouw Ja, maar zeg <laughs> Dat kan toch niet? Nee Het gaat dus niet nee. nee, logisch Nee, ik bedoel nou, Ze hebben heel erg lang heel veel samen gedaan Zoals maatjes. Heel veel dingen. Musea, eten, uitstapjes. En daar heb ik toch nooit iets van geweten, zeg. Sterker nog, dat heb ik nooit gevoeld. Dus dat derde oog, waar jij het altijd over hebt... dat werkt lang niet altijd, hoor. En waar ging het fout dan? Maar Daan wilde niet verder. Of, of, of hij wilde niet meer. Of nou ja, ik weet het en heeft niet. Heeft hij er nooit met één woord met jou over gerept? Ik ben natuurlijk koortsachtig aan het denken... Ja, hij heeft wel eens iets gezegd over Els en hem, maar... Oh, ik geloof dat ze toen naar Bloemendaal gingen. Maar, maar van die hevige verliefdheid van Els heb ik nooit iets gemerkt. Knap, dat is onmogelijk. Man. dat spat nu ineens uit één. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij, hij wil het nu niet meer. En wat zegt Daan? Dat is toch jammer als Els El, El weggaat? Nee, ik heb Daan nog niet gesproken. Oh, hij gaat met vakantie. Hij heeft een nieuwe vriend, een Belg. Dus... Uh... Vanaf morgen krijg ik het lekker druk. Oh. Wat doen we? Ja, wie belt er nou om elf uur s'avonds? Nee, geen idee. En daan misschien? Je hebt hem niet op het antwoordapparaat gezet. Kan dat dan nog? Hey, direct moet Anna wakker. Ja, hij van Aangers kan toch opnemen? Ja, ja. Doe maar lieverd. Dokter is er niet. Dokter wil graag vrijen. Oh. Hallo? Met Willem? Hallo? Hallo? Hm? Ja, is niemand? Er moet toch iemand zijn? Nou, zeker verkeerd verbonden. Welke pestkop kan dat nou weer zijn? Ik nee, ga nog maar even naar Anna kijken. Ja? Hm. Oh, En neem de witte wijn even mee. Oh ja, nou, nou ik ben zo terug. Ik, ik, ik word altijd een beetje bang van zo'n telefoon. Nou, niet piekeren. Nee, schat. Misschien was het Mieke wel. Schijn nou toch uit. Mieke, daar hoor je toch nooit meer wat van? We? Hm. Ik wil mijn kind terug. Ik heb hem <laughs> vergist. Hé, hey, neem de witte wijn nou mee. Oh ja. Nooit meer bang zijn als dat zo kunnen. Hallo mevrouwtje, waar gaan we naartoe? We gaan naar B12. Naar mevrouw Barendrecht. Dan bent u te laat. Hoezo? U bent? Ik ben geen mevrouwtje in elk geval. Uw gezicht komt me bekend voor. Ik was haar vroegere huisarts. En nu wilde ik mevrouw Barendrecht verrassen. Het is dat ik zo beschaafd ben. Anders zou ik er een hele smakeloze grap over kunnen maken. <laughs> verrassen. Mevrouw Barendrecht heeft dit tranendal verlaten, dokter. Ze is overleden? Wanneer? Gisteravond. Ik had vanmorgen haar twee nichtjes hier. Lekken me niet erg onder de indruk. Ja, dat kan kloppen. Oh, wat jammer. Ze maakt op mij nog zo'n vieve indruk. Dat verschilde van uur tot uur, dokter. Ik heb haar hier wel eens langs zien schuifelen dat ik dacht, die haalt de hoek niet. En van de week kon ze zo met het carnaval mee. Nou, dat is heel erg jammer. Ik, uh, ik denk dat ik toch nog even naar boven ga om te praten. Ja, sorry dat ik uh, net zo hoog voor de toren blies. Maar ik zit hier nu eenmaal niet, voor joker. Ja, dat is waar. Er wordt hier gestolen als de raven. Het is makkelijk buiten, hè? Die patiënten denken dat iedereen zuster of dokter is. Dag, Mam. Hoe is het met Anna? Ze slaapt. Die lief Is er wat? Ja. Ik had een hele goede oplossing bedacht voor een patiënte. Die was opgenomen in een verpleegtehuis. huis. Ik, ik ga erheen, dan kom ik daar. Patiënten dood. Hoe weet je dat? Je gezicht. Ik ga al gauw even kijken. Hè? Ja. Ik vraag het nu. Ik zeg... nee. Nee. Eerst over Van Amstel en, en dan zeg ik het. Of even wachten. Ja, ze is nou een beetje over stuur. Ik, ik zeg... nee. Ik vraag. Ik vraag... Is Anna een kind van papa, Olga? Het lijkt sprekend. Maar nee, zo moet ik dat niet vragen, dat is niet aardig. Beetje takt. Nou oh ja, takt. Hoe leer je nou takt? Ja. Ik kan nog steeds niet geloven dat Anna van ons is. Van Amstel? Oh, stond zeker weer op de stoep. Ja, die man ook altijd. Hey. Hij belde. Jullie hadden met elkaar gesproken, zei hij. Ja, hij was op het spreekuur. Een tijdje terug. Ik hou de boot af. Hij heeft er wel spijt van. Nou, dat is dan wel een beetje laat. Maar jullie kunnen elkaar toch blijven zien? Gewoon, bedoel ik. Er is te veel gebeurd, Olga. Um... Ja, dan, dan moet je er gewoon een streep onder zetten. Ja, dat heb ik gedaan. Hij begint gewoon weer van vooraf aan. Of die Tom Pouze moet meebrengen. Oh, mam, ik, ik, ik moet even bellen. In verband met een patiënte. Ja, Daan is met vakantie. Ja, ik hoor het al. Weer een gek huis in je hoofd. Kijk maar, ruit jij. Sorry hoor. Nee, nee, ik ga al. Ik moet de bus halen. Ander keertje dan maar. Wat dan? hè? Nee, niks, niks. Ik wil je wat vragen. Nee, maar wat dan? Nee, nee, nee, het heeft geen haast. hè? Komt een ander keertje wel. Nou, dag lieverd. Let op jezelf, hè. Mam, tot morgen. En doe er goed aan je muzikant. Ja. Weken niet in mijn dagboek geschreven. Eindelijk tijd. Willem repeteert op dit moment in Amsterdam. Anna en ik liggen fijn op het terras. In de verte draven de twee paarden van de buurman Doper. Anna slaapt. Ik kan het niet laten af en toe even naar haar te gaan kijken. En ik raak steeds weer ontroerd. Anna hoort al helemaal bij ons. Ik moet iets bekennen complete gekte. Ik ben maandag teruggereden naar de parkeerplaats bij Hoevelaken voor het cassettebandje waarop de Lange zijn boodschap had ingesproken. Ik ben er natuurlijk voor niks heen gereden want het bandje zat al lang niet meer in de afvalbak waar ik het de week tevoren in had gegooid. Het idee dat ik nooit meer de stem van Bernhard hoor maakt me zeer verdrietig. Ja, Daan, wat denk je er zelf van? Het zijn net olifantspootjes. Mm. Mag ik de thermometer even terug, dokter Smolders? Ja, zuster. 39,2. Foute boel, Daan. Ik kan niet ziek zijn. Jullie gaan met vakantie. Je ene been ziet vuurrood. Ik vertrouw de zaak niet. Waar heb je nog meer pijn? Nou, hier. En hier. Mm. Schouders, rug. Ja, ik ben zo'n trut niet. Dat zeggen ze alleen van vrouwen. Dat vind ik ook belachelijk, maar dat is wel zo. Waarom zou jij een trut zijn? Ach, uh, dat geheimzinnige gedoe met de Els. Oh. Gewoon een fantastische meid. En dat rare schaamtegevoel dan. Hoe werkt dat dan bij jou? Ja, ik ben een homo. En kan geen vrouwelijk maatje hebben eigenlijk. Ook zoiets bespottelijks. Dan kan ik dan niet over praten, Oké, oké. Okay, okay. Streep eronder. Twee dingen. Ja, ja zuster. Els blijft gewoon hier en jij moet beter worden. Mm. Maar, mm, ik moet eerst even een diagnose stellen. Daar was de lange toch zo perfect in, hè? Ja. Als ik hem nu opbel en ik vertel hem het verhaal. Vocht in de enkels, hart en longen normaal, geen opgezette klieren, lever en mild voelen normaal, mm. bloeddruk en reflexen normaal. Uh, wil jij wat drinken? Graag, ja. Oké. Okay. Ik pak even wat sinaasappelsap, hè? Ja, dat kan Lode ook doen. Je moet veel drinken, Daan. Het fruit ligt... Uh... Heb ik gezien. Het plassen, dat ik er nu pas aan denk. Drink dit glas even leeg. Uh, ik schreef eens even wat terug. Uh. Wat is er met je plassen? Hmm? Uh, pijnlijk. Weet je wat het eerste was waar ik aan dacht? Eets. Hmm. Ik heb het, dacht ik. Oh, een potje zit te janken. Ik uh, ga wat bloed afnemen, Daan. Jij hebt helemaal geen aids. Stel je niet aan. Ja, maar uh, je kunt toch niet weten, hoe Dat gesodemieter in die sauna's. Luister eens goed, Smollers. Ik ben hier de baas, hè? Ja, graag. En verder geen praatjes dus. Ja, maar ik wil jullie vakantie niet bederven. Ach, dan gaan we toch later. Ja, jullie hadden al wat gehuurd. Als je zo doorgaat, ben je wel een trut. Nou, ik geef me over. Verder niet zeuren. Plassen nu. Ik ga ook je bezinking bekijken. Ik denk dat ik het daarin moet zoeken. Hoe is het met die boerderij van de Lange... Oh, wordt maandag verkocht. Willem gaat erheen. Nog een heel gedoe, zeg, met die notaris. Plassen Daan. Ja. Chineer je niet, hè? Ja, even mijn bed uit. Kom eens hier, laat eens even in je ogen kijken. Ja, dokter. Rood? Nu je het zegt, ja. Denk eens even mee. Nee, nee, serieus, ik denk aan E. Helemaal niet! Weet je wat ik denk, Smolders? Jij hebt de ziekte van Reiter. Hoezo? Ontsteking aan de plasbuis, daar begint het mee. Eerst bloed of uh, eerst plassen? Maakt niet uit. Uh, waarom ben ik daar nou zelf niet opgekomen? Ik doe straks even een testje. Zeg, nee, serieus. Hoe zouden jullie dat nou doen met die vakantie? Plassen, niet zeuren. Ben je zalig streng, schat. Ik had vroeger ook een juffrouw op school. Kan bad dat mens, lief en streng. <laughs> en altijd alles voor je aan het regelen. Die wonderlijke combinatie. Ik vond het heerlijk. Ik bel je vanavond. Dank je wel, lieverd. Ik heb je plas nodig, Daan. Ja. Nu. Oh ja. Uw bloeddruk is prima, mevrouw De Lely. Nee, uh, het, het komt... Uh, ik moet van mijn dochter een rijnreis maken. Ze, ze hebben het al betaald. Ja. Maar ik wil helemaal niet. Nou, dat gaat u toch niet? Het geld dan? Ja. Ja, ze doet het met een goede hart. Mijn man, na dertig jaar zijn we gescheiden. Maar door hem laat ik me niet knakken, hoor. Oh, nee, geen sprake van. Hij heeft gezegd, uh, jij gaat eerst, zegt hij. Ik zeg, dat zullen we dan nog wel eens zien. Want hij bovenbestiert het allemaal en heeft jou wel opgemerkt hoe raakt die je bent. Ja, ja, zo denk ik erover, dokter. Dus over uw bloeddruk zou ik me geen zorgen maken. Ja, het is namelijk zo, hè, dat ik dacht dat ik... Had. Ik las in een blaadje bij de kapper dat als je te hoge bloeddruk hebt en zere mondhoeken. dat je dan... Waarom eh, leest u dat? Bovendien is het onzin. Omdat het twee uur duurt bij de kapper, zou Lourdes helpen, dokter. Waar tegen? Nou, tegen alles. Moet daar heel mooi zijn. Ze komen uit heel Europa. U wilt wel naar Lourdes en niet de Rijn op. Oh nee. Want dat loopt uit op Hossen. Snaps, ik ken dat... Dan gaan die kerels aan je zitten. Hul. Ik ben vijftig jaar, dokter. En ik mag er nog steeds zijn. Ik merk het in de tram. Staan kerels met me te chance alsof ik twintig ben. Ik bloos er soms van, maar ik moet dat niet meer. Ja, wie ben ik om uw loerders af te raden, maar ik... Er zijn zoveel geheime krachten daar, dokter. Mijn man spotte er altijd mee. U luistert tenminste, dat vind ik fijn. Het gaat me meer om het geluksgevoel, als het ware. Ik bedoel... Zo samen Gods genade afsmeken en dan al die indrukwekkende toestanden daar. Maar u heeft toch niets, mevrouw De Lely? Oh, ik neem vast een voorschotje op genade, dokter. U moet dat zien als reserve. Want je bent toch van slag af, hè? Oh. Eén moment, mevrouw De Lely. Ja, ik zit even helemaal alleen, want de assistente is er op dit moment niet. Hallo, met de praktijk van Smolders en Agus. Ja, oga, oh, met mij. Ja, Oman. sorry voor de storing. Ik kan Anna dat bruine beertje niet vinden Ze kijkt zo graag naar Ik heb overal gezocht en ze huilt zo Heb je buiten gekeken op het terras Vlak bij de plantenbak Oh, Daar ben ik nog niet geweest Ik denk dat beertje daar ligt Ik ga meteen kijken mm. We moeten nog eens praten hè? Als je tijd hebt, bedoel ik Ja, ge geen punt mam Daar. Daag. Heb je een kleintje Ja, een meisje En nee, nee, even goed het gekke huis hier ja, Mijn moeder helpt me en smorgens heb ik een meisje uit het dorp. Uh, waar waren we gebleven? Bij hem. Oh ja. Want zo is het allemaal gekomen. Hij is... Uh, hij is met een buitenlandse. Ja, mag ik het zeggen? Ik zal niet discrimineren, om hij is Suriname slelijk maar heet. U hoort mij niks zeggen over die mensen, hoor. Want Jezus wilde wegwijzen naar God voor iedereen. Mevrouw dus De Lely... Zal... U moet niet meer van die kappersblaadjes lezen. En ik zou even wachten met Lourdes. Zo'n voorschotje kan toch altijd nog. Oh. D -d dus toch die Rijnreis maar. Ja, u kunt onderweg toch altijd van de boot afstappen, nietwaar? Ja, daar heb u gelijk aan, dokter. Moeten we misschien toch iets bedenken om te doen met de Langes boerderij? Het geld naar een mooi, onbeladen doel? Of misschien een stichting? Bernhard De Lange stichting. Ik heb er geen idee van hoeveel alles waard is. Willem regelt het heel goed. Hij is daar heel goed in, heb ik gemerkt. Je moet veel aan de Lange denken. Vreemd. Het is een gekke huis op de praktijk. Els nog steeds een mineur. Probeer erop te vrolijken. Dat lukt maar matig. Daan, je bezinking is negentig. Dat is veel te hoog. En in de urine is een grote hoeveelheid witte en rode bloedlichaampjes te zien. Het ah, nou, is dus de ziekte van Ruiten. Mm, kan niet missen. Ja, ik heb het hier bij me. Kijk, acute, goedaardige ontsteking van verschillende gewrichten, vaak voorafgegaan door een ontsteking van de plasbuis en bindvliesontsteking van de ogen. Wat gaan we doen? Bedrust. Mooi woord, bedrust. Ja. Ik ga je ontstekingsremmende medicijnen voorschrijven en Lode moet het recept onmiddellijk wegbrengen. Een week of zes staat ervoor, mm -hmm. Je moet maar hulp regelen. Ja, heb ik al gedaan. En Willem, wat zei hij? Oh, niks aan de hand. Brand is erger. Ja, snap je dat nou? Altijd gezond maar Dat kan toch iedereen overkomen Wees blij ja, Je bedoelt, uh, aids is erger Ja, ja natuurlijk ja, Ik heb er ook nog even aan gedacht hoor. Uh, ik ga voor alle zekerheid nog even praten Met een collega van de Lange uh, Roethof, die ken je toch ook Die kleine drukte maken? Ja, Ja, ja ook een vakman En uh, verder alles goed? Els belde nog op Ben je een beetje aardig tegen haar geweest? Maar niet zo stijl en afstandelijk, hè? Ja, en ben ik nooit tegen Els. Nee, ik was heel aardig. Ze vroeg of ze iets kon doen. Ik heb gezegd, nu niet weggaan, want Olga zit er helemaal alleen voor. En? Wat antwoordde ze? Nou, ze blijft in elk geval tot ik van Rijter af ben. Prima. Je blijft nou wel in bed, hè? Ja, wel zeker, dokter. Neem even uit de keuken wat te drinken mee, liever. Oké. Okay. Zeg, vertel eens vlug hoe het is gegaan. Wat denk je? Ja, geen idee. Nou, doe eens een gok dan. Eh, uh, misschien... Um, 50.000 gulden? <laughs> of is dat een beetje te veel? 110.000 gulden. Wat een afschuwelijk hoog bedrag. Ja, grond was veel waard. In dat uitgestreken emotieloze gezicht van notaris de rover. Ach, meneer Agers, ik ben niet ontevreden over de prijs... Wat vond hij van het idee van een stichting? De Bernhard de Lange Stichting. Elk jaar een ander goed doel. Doet meneer erover graag voor je. Hm. Het geld wordt vastgezet op de hoogst mogelijke rente. minus het bedrag dat je er nu al uh, af wilt hebben. Oh ja, het eerste bedrag is voor het kinderdagverblijf in Zuid. Dat moet anders sluiten om, uh, omdat er geen geld meer is. En dan kunnen ze minstens een jaar verder. Je kan het natuurlijk laten beheren door Frank en Laamaker. Ja. ja. Die jagen het er binnen een maand gegarandeerd voor je doorheen. Het zou eens nog vastzitten. Nee, ik denk het niet. Maar ze hebben natuurlijk wel de bever het gekregen. Ik denk dat je voorlopig niets van de twee heren hoort. En, en ik vind eigenlijk ook dat ziekenhuisproject in Nicaragua... Dat, dat, dat, dat moet toch ook... Nou, dat zou Bernard toch ook prima gevonden hebben. Hoop ik. Je zegt het maar, notaris de rover regelt het perfect. Die man moet toch eigenlijk ook worden betaald, Ook he? dat regelt hij perfect. Oh. Hij heeft zo'n computer in zijn werkkamer, daar zit jij nu in En hij kan zo in één oogopslag vaststellen hoe groot het kapitaal van de Bernard de Lange Stichting is Hoeveel hij berekent, hoeveel er op de bank staat, al mm. dat soort dingen oh. Ik neem hem wel, het kan Daan zijn of Lode Hallo, met Agus Dokter Agus zelf? Ja Nou, eigenlijk heb ik je Meteen hier komen, mijn vrouw is ziek Veertig Wat veertig? Ja, koorts natuurlijk Hebt u goed getemperatuur? Ja, kan niet missen. 40. Sinds wanneer is ze ziek? Rillen, huilen, braken. Ik vroeg, hoe lang heeft ze al zo'n hoog gekoord? Ah, weet ik niet. Kom dan maar gauw. Uh, waar wonen jullie? Withuiskade 38. Kraakband. Maar uh, onze namen staan op de deur. Even ten tilletje. En de achternaam? Wanneer kom je? Ik kom zo snel mogelijk. Zo mag ik het horen. Tilly, ze komt er dan. Achternaam? Als je me niet lacht. Ja, ik lach nooit om namen. Als je geraaien ook. Mossel. Kom gauw hè, Dok. Ik ben binnen een uur bij jullie. Heel goed. Ik moet even weg, Willem. Ja, ik vertrouw ja. de zaak niet. De vrouw van meneer Mossel ligt met 40 graden koorts in bed. Ja, dat kan ik niet laten lopen. Normaal gesproken had ik Daan even gebeld, maar nu moet ik maar even. Ja, het is namelijk vlak bij hem in de buurt. Ja, nee, is goed. Nee, zal ik je rijden? Nee, nee, nee, nee. Ach nee, jij komt net uit Brabant, zeg. Kus. Ik ja, ben je er al? Snel auto zeker. Waar is de patiënt? Ja, ik, uh, ik moet je even iets uitleggen. Kan de muziek misschien wat zachter? Nou, oh, Vind je niet mooi dan? Is het, ja, het lijkt me alleen niet zo aangenaam voor iemand die 40 graden koorts ja. heeft. Wij zijn klantjes van Daan, maar uh, zijn antwoordapparaat zei dat nee, hij... Nee, uh, ik neem Daan waar. Ja. Uh, ze is aan de drank, zodoende. We hebben eerst gespoten, maar uh, zijn nu helemaal clean. Eerst de muziek zachter. Oh ja, oké. Okay. En nu uh, de patiënten. Ja, nou, dat is het juist. We hebben ruzie. Maar ze is toch ziek, hè? Ze is al even zonder drank en dat wil ik zo houden. En nu eist ze... Waar ligt je vrouw? Nou, ze ligt niet, ze zit. Daar. Eh, uh, wie ben jij? Trut. Wat mag dit wel zijn? Jij hebt helemaal geen koorts. Mm. Koorts? <laughs> ik heb recht op drank u ziet wel dokter. Wat lieg jij me nou eigenlijk voor? 40 graden koorts ja, je. Heeft hij dat gezegd? Ah, fuck, damme, wie kan zo zeggen dat dat er iemand kan die me hielp? Daar heb ik recht op. Moet ik met, met die vond Dat Dat wordt jij nooit meer gebruiken. Mevrouw is schorpioen. Klopt dat? Ik ben astrologisch begaafd. Ik stap weer op, zeg. Dan klaag ik jou persoonlijk aan. Ik heb recht op hulp. Schorpioen of niet soms? Waarom riep jij door de telefoon 40 graden koorts? Anders was je niet gekomen. Ik moest het hebben maken. Hier, kijk, ziet u? Die twee flessen daar, daar wist ik niks van. Binnen de duur opgeslokt. Ik zal een receptje uitschrijven en neem zelf ook maar een paar van die pillen. Graag. Wat zat er in die flessen? Sherry, niks om het lijf. Nou, Sherry is toch ook alcohol? Ja, Mag geen naam hebben. Vroeger, vroeger dronk ik. Poolse vodka. Dat was een feest. Als ik mezelf nou eens inkist, kan jij ervoor uh, vervoer zorgen? Ik ga huilen, hoor. Ik kan er niet meer tegen. Ah, ga de gang op. Gaan jullie altijd zo met elkaar om? Is toch niet te hard, hè? Welke krant hij eigenlijk? Och, ben ik soms te persoonlijk. Ja, spijt me. Gaat vanzelf. Hij wil me weer laten opsluiten. Kom ik weer in, isoleer terecht. Jullie halen me van huis weg om, om, om... Nu heb ik geen aan? Je bent uit eigen vrije wil dokter geworden. Nou, zo is je het echt niet, hoor. Goed. Ik geloof dat dit het wel was voor vanavond, hè? Dus in het vervolg Smolders mij weer bellen? Nee, je komt in het vervolg maar naar het spreekuur. Dokter Smolders is even uit de roulatie. Hier, hier is het receptje. Dank u wel, dok. Ik, uh, ik ga het gelijk wegbrengen. Dus, zou de apotheken nog open zijn? Er zijn altijd wel een paar apotheken die nachtdienst hebben. Apidop. Wat is hier nou eigenlijk de gein van, hè? Iemand voor de flauwe kul van huis halen. Ze wil springen, ze, ze wil drinken. Ik kan er niet meer tegenop. Ze moet opgenomen worden, maar ze loopt telkens weg. Ik ga hoor. Schorpioen, hè? Ja, wat nou weer? Wil je toch gelijk. Ik van die schoorpioen? Ik ben een kreeft. Goedenavond. Een kring van een kreeft. Even kom op met die fles. Oh, dit komt nooit meer goed. En dan spring ik mee. Bent u voor de volle 100% verantwoordelijk? Denk eraan, niet meer bellen! Ja, dit noemen wij in de groep een sociaal maatschappelijk gebeuren. Ja, een beetje. Als ik, als ik naar Anna kijk, hè. Ja, die, die, die ogen van haar. Ja, misschien een beetje gek, maar. Ja. Ik moet al aan papa denken. Ja, gek, hè? Hoe kom je daar nou bij? Waarom krijg je nou zo'n kleur? Van het idee. Hoe haal je dat nou in je hoofd, man? Ja, ja. ze heeft echt... Ze heeft precies zijn ogen. Blauwgrijs. En dezelfde oogopslag. Nee, echt, het is precies hetzelfde. Maar, maar, maar. Er zijn toch duizenden. Er, er, ja, wat zeg ik? Tienduizenden mensen met, met zulke ogen? Nou, jij bent roter dan je hals. Nou, dat is leuk hoor, zo'n opmerking. Nou ja, De tact is niet mijn sterkste kant. Ik zit vannacht in mijn bed. Ik heb er al door aan liggen denken. Gek, hè? Nou ja. Mam, jij haalt je spoken in je hoofd. Ja, dat zal wel. Alle tijd versproken, hè? Uh, kunnen, uh, kunnen we het nu even over iets anders hebben? Ja, ja, prima. Neem me niet kwalijk, Holger. Ik pas alleen. Ik moest er gewoon al aan denken. Ik moet sowieso veel aan papa denken. Laat ik hem nog even versponen voor, voor ik wegga? Goed, ja. Uh, we, we willen straks een stukje wandelen met de nieuwe kinderwagen. Ik voelde me rood worden. Weet, weet je dat zoiets in geen jaren is gebeurd? Dat blozen, bedoel je? Ik wilde echt weg. Ik schaamde me zo. Oh, dat gelieft. Ze ja, komt er nou niet meer op terug. Nooit meer, denk ik. Zo is je moeder. Ik ben een leugenaar. Ik, ik, ik, ik werd ter plekke misselijk van de zenuwen. Een leugentje om best veel. Leugentje? Ja. Zeg maar gerust, dan kan je van een leugen. Zie je hoe de bomen al uitlopen? maandje verder, alles is groen. Ja. Wanneer gaan we met vakantie? Zodra Daan van de ziekte van Rijt eraf is. Hoe lang gaat dat duren? Ja, ik moet het bij tijds plannen. Hoogstens nog een week of vier. Ik verheug me erop. Jij en Anna en ik... even weg uit grote mensenland. Hm. <laughs> Af en toe ben je het bange meisje van vroeger. Ja. Zoals vanmiddag. Later moeten we het allemaal vertellen, vind je niet? Ik denk dat je je moeder veel verdriet zou hebben gedaan door de waarheid te zeggen. Nou, maar nu zit ik ermee. Wij? Hé, hey, je kunt bij mij schuilen. Ja, dat moet hoor. Anders red ik het niet. In deze laatste aflevering van Hartzeer, episoden uit het leven van een vrouwelijke arts door Dick Walda, werd Olga Bremer gespeeld door Edda Barens en Willem Hagers door Rob Fruithof. Trus de Celle speelde moeder, Frans Koppers Daan. Mevrouw de Lady werd gespeeld door Corrie van der Linden en Tilly en Evert Mossel door Gerry Mantel en Olaf Wijnands. De regie had Ad Leupler.